Het is uh, vijf uur geweest en u zat natuurlijk te wachten op het nieuws van Gert Kluk. We gaan even kijken of we Gert kunnen vinden of de verbinding met Gert is hersteld. Nee, dat is niet het geval. We gaan uh, verder met de ster en uh, straks het nieuws als het goed is. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad.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 Stel dan uw vragen tijdens het online schenkenseminar. Meld u aan op abn-amro.nl. We kunnen Gert Kluuk uh, inmiddels goed horen. U krijgt nu het uitgestelde nieuws van vijf uur. Ja, je moet dan zeggen, er ging technisch iets mis. Maar dat doet er eigenlijk niet zo toe. Dit is toch het nieuws van vijf uur. Op Cyprus blijven de banken ook morgen en overmorgen gesloten, heeft de regering bepaald. Vandaag waren de banken al dicht in verband met een feestdag. En de sluiting houdt in verband met de onrust over het plan om spaarders te laten meebetalen aan de redding van de economie. Zaterdag konden inwoners alleen een beperkt bedrag van de bank halen. Het parlement heeft de stemming over de omstreden meebetaalregeling opnieuw uitgesteld, naar morgenavond. Naar verluid wordt er gewerkt aan een regeling waarbij mensen die tot 100.000 euro spaargeld hebben, minder gaan betalen dan grotere spaarders. De ministers van Financiën van de Eurogroep bespreken de verwikkelingen rond Cyprus vanavond in een telefonische vergadering onder voorzitterschap van de Nederlandse minister Dijsselbloem.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 Hij werd daar te dood veroordeeld, maar onder druk van de Europese Unie... werd die straf omgezet in levenslang. Een dag voor de inauguratie heeft het Vaticaan het wapen van de nieuwe paus gepresenteerd. Daarom wordt de toewijding van paus Franciscus aan Maria en Jozef tot uitdrukking gebracht. Het wapen is vrijwel gelijk aan het wapen dat Franciscus in Argentinië had als bischop en aartsbisschop. Wel zijn er pauselijke symbolen als een bischopsmijter en een gouden en zilveren sleutel aan toegevoegd. Op het wapen staat een gouden ster die Maria voorstelt... De nieuwe pauselijke ring is gemaakt van verguld zilver... en werd in 1963 al aangeboden aan paus Paulus VI. De oude pauselijke zegelring van Benedictus werd na zijn aftreden uh, vernietigd. Bij de inauguratie van de nieuwe paus worden morgen meer dan een miljoen mensen verwacht. Voor het eerst sinds het schisma van 1054... zal weer een vertegenwoordiger van de Oosters-orthodoxe katholieken aanwezig zijn. Staatssecretaris Kleinsma wil dat er een collectieve pensioenregeling komt voor ZZP'ers. Daarnaast wil Kleinsma voorkomen dat zelfstandigen hun pensioen moeten opeten als ze in de bijstand komen. In een brief van de Tweede Kamer schrijft Kleinsma dat zelfstandigen veel minder opzij leggen dan werknemers in vaste dienst. Uit onderzoek blijkt dat een goed pensioen voor veel ZZP'ers geen prioriteit heeft. Investeringen in het eigen bedrijf gaan geregeld boven het opbouwen van pensioen. Werknemers in vaste dienst zijn verplicht te sparen voor hun pensioen. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Opstelten... over de inzet van drones. De politie zou deze onbemande vliegtuigjes steeds vaker inzetten... in de strijd tegen criminelen. d 66 kamer Schouw heeft de minister gevraagd om uit te leggen... waar, wanneer en hoeveel drones er worden gebruikt. De toestellen worden meestal in het geheim ingezet... om bijvoorbeeld inbrekers op te sporen... en vluchtauto's van criminelen te volgen. Schouw maakt zich vooral zorgen over de privacy van gewone burgers... van wie ook beelden worden opgenomen. De inzet moet wettelijk en controleerbaar zijn. Nu weten we niets, zegt hij. En bij de fotostudio van Erwin Ola van Amsterdam werd brandgewoed. De brandweer was er snel bij, zegt een woordvoerder. Uh, dat is een korte, felle brand. Uh, de brand woedde naast uh, een fotostudio. Maar door snel ingrijpen van de brandweer... hebben we uitbreidingen hier naartoe kunnen voorkomen. Uh, de fotostudio uh, heeft lichte schade opgelopen. Uh, er zijn enkele ruiten uit en dat, uh, hangt een beetje rook binnen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En dan heb ik nog het weer. Vanmiddag in het westen en zuidwesten enkele bui. Verder droog, van tijd tot tijd zon. Vannacht krijgt de bewolking geleidelijk weer de overhand. Het koelt af naar een graad of drie in de kustgebieden. Land inwaarts tot rond het vriespunt. Morgen overdag veel bewolking, soms wat regen. Later mogelijk ook natte sneeuw. En het wordt drie tot zeven graden. Ja, de WB verkeersinformatie De avondspits is niet al te druk. Bij elkaar 60 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Rotterdam en Utrecht. Er is een aanrijding geweest op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De wijkertunnel is voorlopig afgesloten. Er staat nu zo'n 2 kilometer file. Het beste is omrijden via de A22, de Velsertunnel. Een kapotte vrachtwagen op de A20, hoek van Holland richting Gouden, zorgt voor 5 kilometer tussen Spaanse polder en het plein. De rechte reishok is daar dicht. Het is zeven minuten over vijf. De banken op Cyprus blijven dus nog een paar dagen dicht. Een demonstrant voor het parlement op Cyprus denkt dat ze helemaal niet meer open gaan deze week. Ik denk niet dat we de banken deze zullen De aanleiding voor dit alles is dat de banken staan te wankelen daar op Cyprus... terwijl er tientallen miljarden euro's op staan. Alleen is dat geld lang niet allemaal van de Cyprioten, vertelt correspondent Tijn Sade. Het zijn de favoriete plekjes van de Russen in Limassol. Hier aan het strand, de Dream Café. Grote appartementencomplexen met uitzicht over de zee. De Russen van Cyprus, bijna allemaal zitten ze hier in Limassol. Meneer Karset, het 30.000 volgens deze Russen. Maar was het, hè? Uh, Dat was You're welcome. Strandbedjes te huur. Een handdoeken voor 2,50 euro een dag. Opschriften ook allemaal in het Grieks en in het Russisch. En verderop in het centrum de grote Russian Commercial Bank onlangs opgezet. Toen de collega's van de Deutsche welle er met camera's langs gingen, waren ze nou niet bepaald welkom. According to Central Bank's figures, the total deposits in Cyprus...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 een kwart van die 70 miljard, dus uh, nou, bijna 20 miljard. Met al dat geld hier op de banken. Waarom heeft Cyprus dan zoveel problemen? Waarom hebben ze geld nodig, een bail-out? Uh, well, uh, the answer is simple and very, very easy. Uh, this money are not ours. Het is niet ons geld. Tijn CD maakte eerder dit verslag op Cyprus voor Radio 1. Ik praat verder met Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. En nu is er een, uh, een oplossing bedacht afgelopen weekend voor Cyprus, voor de banken. Nou, we hebben het gezien de afgelopen dagen. Stormen van protest daarover op Cyprus, maar ook in Europa. Wat vindt u van de afspraak die is gemaakt? Nou, ik denk dat er een aantal van die protesten wel terecht zijn. Uh, vooral eigenlijk waar echte problemen zitten is dat rekeninghouders... onder de 100.000 euro nu moeten gaan meebetalen. Dat is echt een fout. En waarom is dat een fout volgens u? Nou, Op dit moment heb je dat in heel Europa één regel waar we in ieder geval allemaal op kunnen vertrouwen. En dat is dat rekeninghouders tot 100.000 euro, dat die weten wat er ook gebeurt, dat geld krijgen we terug. We zijn nu zelfs in Europa aan het bespreken of we daar niet een Europees garantiefonds van moeten maken. Zodat echt alle Europese uh, rekeninghouders hetzelfde weten. Maar deze regel is er. Dat was ook bijvoorbeeld bij iSafe, toen de Nederlander geld verloor in IJsland. Ook daarin is gesteld tot 100.000 euro. Euro, dat geld krijg je in ieder geval terug. Daarboven is het minder zeker. Ja, maar wacht even. Dat blijft nu toch overeind voor Cyprus? Want dat garantiestelsel, daar wordt niet aan getornd. Er komt een heffing voor de mensen, een bankheffing. Maar dat geld, als de bank omvalt, krijgen ze gewoon terug. Ja, maar ze moeten wel een heffing betalen. Wat dus ja, maar dat, dat is toch iets anders gewoon... dan een depositogarantiestelsel omverwerpen? Nou, als je nu kijkt naar alle reacties in Europa... en dus naar reacties nu in Italië en Spanje... waarin de rentes omhoog gaan... zie je heel duidelijk dat voor de mensen het, het duidelijk is... Dit is een trucje, dat ga je anders noemen. Maar wat je uiteindelijk doet, is rekeninghouders tot 100.000... wel degelijk laten meebetalen. Dat is wat er nu gebeurt, dat is wat er is afgesproken. En dat is ook zoals het op dit moment wordt gevoeld in andere landen. Ja. En je ziet de onrust toenemen. Ik, ik begrijp het, zo ja, wordt maar dat het gevoeld. Natuurlijk. aan de andere kant, uh, u bent ook politicus. En daarvoor om uit te leggen, volgens mij toch... dat dit uh, garantiestelsel niet op de helling gaat. Ja, maar ik ben ervoor om te, te verzekeren dat je tot 100.000 euro spaargeld, dat dat veilig is bij de Europese Bank. En dat is wel degelijk niet het geval. Kijk, je kan zeggen: ja, maar het is niet het garantiestelsel. Je hoeft alleen maar een boete te betalen. Ja. Maakt het u uit als u van uw 10.000 spaargeld... of u daar 100 euro via een garantiestelsel verliest of via een boete? Dat maakt de spaarders niet uit. Hun geld is niet veilig. En dat is op dit moment zoals dat ook gevoeld wordt in heel Europa. En ze krijgen daarvoor in ruil een aandeel in de bank. Hè? Is het idee dat is voor u ook niet voldoende? Nee, want hoe ga je dat precies regelen? Laten we nou echt, wat voor mij de oplossing zou moeten zijn... is de rekeninghouders boven de 100.000, die moet je gewoon zwaarder aanrekenen. Ik snap heel goed dat wij van die 17,5 miljard zeiden... dat gaan we niet in zijn geheel uit ons uh, steunfonds betalen. Oftewel dat er in Cyprus zelf een bijdrage moet geleverd worden. Daar ben ik het mee eens. Mijn grote probleem zit hem, hoe regel je dat? En daarvan zeg ik tot 100.000 ben je veilig, daarboven, nou, daar ga je meebetalen. En bijvoorbeeld als je de, alle rekeninghouders boven een ton... als je die voor 17,5% laat meebetalen, dan zit je ook op hetzelfde bedrag. En dat is dan veel eerlijker, en dan blijft die 100.000 veilig... en dan hou je rust in de eurozone. Dat is het belangrijkste. Ja, want wat is de reden, denkt u, dat daar niet voor is gekozen? Het kan nog, hè? want er is vanavond een telefonisch overleg. De ministers van Financiën gaan bellen, op Cyprus is van alles gaande. Dus wellicht dat het nog die kant op gaat. Waarom is daar, denkt u, u afgelopen vrijdag nacht niet voor gekozen. Nee, wat, wat ik ook wel hoor is dat Cyprus zelf hier wat uh, dwars lag. Uh, kijk, de Cypriotische regering is natuurlijk bang... Dat, dat de grotere spaders wegtrekken uit Cyprus op de langere termijn. Dus die zaten hier zelf niet helemaal op te wachten. Dus er lagen allerlei voorstellen op tafel. En eigenlijk na een hele nacht doorvergaderd te hebben... is dit compromis maar afgehamerd. Maar daarmee nogmaals vind ik dat je dus die grens van 100.000... zo gaat oprekken dat je onrust krijgt. En dat is mijn grootste kritiek. We kunnen inderdaad nog alsnog hier weer in gaan schuiven... De de enige eis die de Europese landen hebben is... het moet 7,5 miljard euro opleveren in totaal. Nou, We hebben ook nog obligatiehouders die zouden kunnen meebetalen. Zoals bij SNS dat ook moest. Die zijn nu ook helemaal ontzien. En je kunt dus de hogere rekeninghouders... Hè, de rijkere kun je wat meer laten betalen. En dan heb je hetzelfde bedrag en heb je wel de rust in Europa... dat tot 100.000 in ieder geval je spaargeld verzekerd is. Ja, want er wordt nu gezegd... Uh, Italië, uh, Spanje, mensen gaan zich daar ook zorgen maken. Uh, tegelijkertijd wordt gezegd... Cyprus is Echt een uitzonderlijk geval. Bent u het daarmee eens? Is, is het anders, het bankensysteem en de problematiek van Cyprus, dan bijvoorbeeld Italië? Het is absoluut zo dat de banken, uh, de, de grootte van de banken van Cyprus... ...exceptioneel groot is. Maar tegelijkertijd, uh, Italië, Spanje, ook die hebben kwetsbare banken. En als daar op een gegeven moment uh, noodsteun aangevraagd moet gaan worden... ...wie verzekert die spaarders dan dat zij ook niet tot 100.000 moeten gaan meebetalen? Die verzekering die heeft de heer Dijsselbloem ook niet keihard gegeven. Hij heeft gezegd, dat wordt nu niet besproken, maar hij kon niet de garantie geven. Ja, Dat is onrust, die moet je nu... Echt niet hebben. Dus nogmaals, één ding moet je heel duidelijk maken. Tot 100.000 euro is uw spaargeld verzekerd. En daar gaan we niet aan morgen. Ja, en wa waarom vindt u dat zo belangrijk? Ik hoorde eerder Diederik Samsom op Radio 1. En die had zoiets, ja, weet je, als je heel veel spaargeld hebt... er zijn grote problemen in je land. Ja, dan, dan moet je er wellicht wat voor betalen. Zegt dat je 70.000, 80 80.000 euro op de bank hebt staan. Ja, je, je kan het betalen, zeg ik even vrij vertaald. Ja, tuurlijk kun je dat stellen, maar dan ga je dus aan een van die basisregels... die we in heel Europa hebben afgesproken, ga je morrelen. En er is al veel onrust, er is al het gevoel dat elke keer regels worden opgerekt. Ja, nu ga je aan wederom nogal een basale regel, uh, ga je morrelen. En nogmaals, volgens mij was het ook PvdA die moord en brand schreeuwde... toen de Nederlandse spaarder misschien tot 100.000 van iSafe zijn geld niet terugkreeg. Dus toen blijkbaar moest het wel... En dat zou nu in Cyprus niet gelden. Ja, dit is één Europese markt. Die bankensector is totaal Europees georganiseerd. En als je één spaarder ineens gaat aanslaan... dan heb je niet de verzekering dat het elders ook niet gaat schuiven. En dan krijg je die onrust. Dus ja, dat, ik vind dat de heer uh, Samson dan iets te lichtzinnig... nu de Cypriotische spaarder anders afrekent dan de Nederlandse spaarder. Dat zijn net zo harde spaarders. Die moeten in ieder geval die zekerheid hebben... zodat we in andere landen ook die zekerheid kunnen garanderen. En dat blijft echt een heel belangrijke eis. En, en kunt u er nog iets doen of is dit een zaak van nationale parlementen? Nou, uiteindelijk is dit natuurlijk een zaak van uh, de nationale ministers van Financiën en daarmee de goedkeuring van, uh, van uh, de verschillende parlementen. Uh, ik denk het Cypriotisch parlement moet nog stemmen. Uh, daar zal ongetwijfeld tot nieuwe suggesties komen. Maar uh, ik als europarlementariër heb er geen zeggenschap over, want dit is uiteindelijk een deal uit dat Europese steunfonds. En daar heeft men al eerder voor gekozen om dat niet Europees te maken, maar uh, een deal tussen lidstaten. Dus de democratische controle, daar hebben we altijd al kritiek op. En dat blijkt hier. Ook weer. Morgen in ieder geval in, uh, in Den Haag bij het vragenuurtje zullen er vragen over gesteld worden. Dank in ieder geval voor uw verhaal. Bas Eikhout van GroenLinks Europarlementariër. Goedemiddag. Graag en straks Goedemiddag. praat ik met uh, Charles Urbanus over het succes van de Nederlandse honkballers. Vannacht de halve finale tegen de Dominicaanse Republiek. Een spannende wedstrijd, wederom. Nu Laura Jansen Queen of Elba. Is Goeien of Elba, Laura Jansen dus. Het is uh, tien voor half zes, verkeersinformatie, Jolanda van de Velde. Een aantal bijzonderheden zijn erbij gekomen. De net was ook al de A9 Amstelveen richting Alkmaar dicht bij de Wijkertunnel. De visie is daar nog steeds omrijden via de A22 via de Velzertunnel. Ook een aanrijding op de A44 Amsterdam richting Den Haag. De weg is zo goed als dicht bij Sassenheim. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom ook een aanrijding. Bij de afrit Wouwse Plantage staat 2 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. In de ochtend en avondspits... Het NOS Radio 1-journaal. Geldautomaten verdwijnen uit dorpen. In sommige plaatjes kunnen inwoners al geen geld meer pinnen. In het Utrechtse Werkhoven verdwijnt de laatste pinautomaat volgende maand. En daarom is Jeroen de Jager daar vandaag. Jeroen, um, ja, het betalen moderniseert natuurlijk. En Werkhoven of de bank, daar uh, gaat er in mee. Um, ja, ze kunnen niet anders zeggen ze. Ze zeggen we hebben een norm, er moeten x-aantal transacties per jaar zijn. En hier zijn er uh, 60% onder die norm. En uh, dus moeten wij dat ding sluiten, want een, een nieuwe automaat... want dit ding is toe aan vervanging, zou uh, ons 100.000 euro kosten. En uh, is niet rendabel vandaar, die, uh, die problemen hier nu. En uh, dat die verdwijnt. En daar zijn de mensen niet blij mee. Daar zijn ze zeker niet blij mee. Uh, hier bijvoorbeeld, er is zelfs uh, uh, een Facebookpagina uh, opgericht. Uh, die heet De Pinautomaat in Werkhoven moet blijven. Vooral even naartoe gaan, want uh, daar staan allemaal leuke comments. Ook bijvoorbeeld van Dick. Een van uw commensen is? Um, dat het pure flauwekul is. De automaat is heel vaak kapot. Uh, of helemaal zonder geld, of uh, andere dingen. En u gaat stoppen bij de Rabo? Ik overweeg ja, en ik uh, denk dat ik echt stop. En maar je gaat als klant. Met mijn hele gezin, met mijn kinderen ook. Er zijn er meer, heeft ik ook verteld. En uh, de Rabobank zegt, uh, we hebben een oplossing. Wij kunnen hier bij uh, Anno, de dagwinkel... Uh, kunnen we misschien zorgen dat die de, de pintransacties voor ons gaat doen? Anno, Dat, dat wil ik wel doen, maar daar moet ik een vergoeding voor hebben. Ik ga er een extra risico voor lopen. En die wil ik vergoed zien. Gaat het risico lopen door hier meer contanten in, uh, in de kast te hebben? contanten moet ik gaan hebben. En ik moet zorgen dat er centjes zijn voor de mensen. En ik wil best die service verlenen, maar daar wil ik een vergoeding voor hebben. En zij willen om niet. Zij willen het nog niet. Ik ben nog in onderhandeling. Ik heb ook al een voorstel gedaan. Met name met de ING heb, kreeg ik ook een leuke vergoeding. Die wordt netjes voor aanvang van de maand overgemaakt. En ik heb de Rabobank geïngelicht en verteld dat ik zelfs met de helft van de ING genoegen neemt. Dus ik vind dat ik aardig richting Rabobank uh, toekomt en dat ik hun een, een aardige service bied. En enig idee waarom zij niet willen? Nog geen flauw idee. We zijn in onderhandeling en ik hoop dat ze heel snel gaan reageren. Dan en dan met de ING heeft u dus wel die deal? Ja, heb ik 15 jaar geleden gesloten en het werkt perfect. Ja, en dan is de vraag, en dat zal toch, uh, uh, Lucella, hier het probleem blijven. Deze super die gaat dicht om 6 uur en dan moet er daarna nog iets zijn. Maar dan heeft Anno volgens mij ook al, daar heb ik het met hem over gehad, een oplossing. Dan uh, moet de Rabo ook nog een contractje sluiten met het lokale dorpscafé. En dan kunnen ze tot 12 uur terecht, gewoon 12 uur, 1 uur terecht. En dan is het probleem opgelost. Alleen moet dat wel even geregeld tijon, echt, tijon. worden. <laughs> met Anno van den Bergen sprak je. Jeroen, de jager was dat vanuit de Werkhoven. Later meer hierover. Dan dat Nederlandse honkbalteam. Vannacht kunnen ze zich plaatsen voor de finale van de World Baseball Classic... als zij winnen van de Dominicaanse Republiek. Het gaat erg goed met het Nederlandse honkbal. Ze hebben meerdere keren Cuba verslagen. En in het walhalla van het honkbal in Amerika... zijn ze sindsdien echt onder de indruk van de Nederlanders. Castillo. Fastball fly ball deep center field. That's going to do it. The Netherlands will walk off all the way to San Francisco. Absolutely incredible. The Dutch have done it. You ain't much if you ain't Dutch. <laughs> <laughs> Uitbondscoach en uit de honkbal international Charles Urbanus. Goedemiddag. Hoi, hey, goedemiddag. Ja, you ain't much if you ain't Dutch. Dat is mooi om te horen denk ik. Ja, zo mooi kan je het eigenlijk in het Nederlands niet zeggen, moet ik zeggen. Hoor. Nee, had u gedacht dat het Nederlands team uh, dit jaar ook zo ver zou komen in het toernooi? Nou, ik moet zeggen dat uh, ik vond dat uh, het Nederlands team uh, hele goede spelers uh, uh, kon laten spelen... En um, ik, ja, ik was eigenlijk wel heel optimistisch. Ik vond het een hele mooie mix van, uh, van jonge, hele talentvolle sporters met, uh, met, met ervaren jongens. En dat is eigenlijk altijd uh, een goede, ja, goede maat om uh, tot succes te komen. Ja, en knap ook dat die, dat die stijgende lijn zo is vastgehouden. Hè? Is, is dat gekomen door op tijd te vernieuwen? Hoe, hoe, hoe is dat gedaan? Nou, ten eerste is het uh, zo dat het, uh, dat het hard trainen is en uh, het Nederlands team uh, voert een fulltime uh, trainingsprogramma uit hier in, in Nederland met, met de Nederlandse jongens. Daar bent u ooit en... mee begonnen toch, met dat fulltime programma, om dat op te zetten? Ja, dat, uh, dat klopt. In, het, in dit jaar 2000 uh, uh, uh, gingen we naar de Olympische Spelen in, in Sydney en... Um, toen hebben we daar eigenlijk een fulltime programma voor, uh, voor opgezet. Maar eigenlijk daarbij meteen ook de samenwerking met, uh, met, met de eilanden, dus uh, Curaçao en Aruba, heel goed, uh, goed opgezet. En dat leidt tot een, ja, eigenlijk prachtige mix van een, uh, van een team, uh, wat in Sydney al liet zien dat er potentie was. Want toen versloegen we voor het eerst in de geschiedenis, in de Olympische geschiedenis, uh, Cuba. En dat heeft zich daarna, uh, onder de leiding van met name Robert Eenhoorn en Brian Farley, uh, doorgezet tot een absoluut topteam. Ja, en een fulltime programma, uh, terwijl toch heel veel jongens ook uh, over zee spelen. Hè? Hoe, hoe kan je dat dan toch goed realiseren? Ja, je, je vult me terecht aan. Het was een fulltime programma van de Nederlandse spelers. Gecombineerd met een aantal jongens die, uh, die, die als prof getekend hebben. Ja, en die spelen eigenlijk van februari tot en met uh, september, zeg maar. Die dus gemiddeld zo'n 140, 150 wedstrijden per jaar. Ja, en die worden natuurlijk uh, helemaal uh, goed. En, uh, dus die, die combinatie van uh, in Amerika prof spelen en heel veel spelen. Hier uit Nederland een aantal jongens uh, uh, getekend, jonge jongens die getekend worden en die dus beter kunnen, kunnen worden. Gecombineerd met het talent op uh, Aruba en uh, uh, Sint Maarten en, uh, en de, en de Antillen, dat geeft een mooie mix. En het is ook knap dat dat werkt samen, hè? dat niet de verdettes uit Amerika hun neus ophalen voor die jonge broekjes uit Nederland. Nee, dat, uh, ja, als, als ik naar de televisie kijk, dan, dan zie je dat dat uh, gewoon ongelooflijk uh, klikt. Ik denk dat dat ook de, de, de kracht is. Um, ik heb ook een tijdje in Nederland uh, gehoekbald. En eigenlijk was de, de, de mix met, uh, met onze Antilliaanse vrienden was zo natuurlijk. Uh, en, en, en vult elkaar uh, wat dat betreft zo goed aan. En dat, uh, dat zien we eigenlijk in dit kampioenschap weer. Zeg en Vanavond, vannacht de Dominicaanse Republiek hè, in San Francisco. Wat is dat voor tegenstander? Ja, een ongelooflijk uh, uh, speciaal land. Uh, vroeger was dat natuurlijk uh, Cuba. Uh, die, die, die voor ons uh, zo speciaal uh, was waar we eigenlijk in ieder geval in mijn tijd absoluut nooit van konden winden van konden winnen. En uh, dat is nu de laatste vijf keer uh, wel gebeurd. Dominicanen uh, leven voor honkbal. Hebben ongelooflijk veel uh, jongens in, in, in de profs uh, spelen in, in Amerika. En ook dit team bestaat uit uh, absoluut, uh, absolute toppers. En ze spelen ongelooflijk enthousiast uh, honkbal, zeg maar. Ze nemen heel veel uh, toeschouwers mee. Uh, ja, het is, het is uh, en kwaliteit, maar eigenlijk ook een enorme hartstocht. Zet u de wekker ervoor? Ja, ik ga heel vroeg naar bed, anders, uh, anders, anders red ik het niet. Nee. Ik denk dat ik om een uur of uh, acht naar bed ga en dan uh, opstaan... Dan kan, ik het, uh, en dan kan ik het helemaal zien. Nou, geniet ervan. Wordt hoe dan ook een mooie wedstrijd natuurlijk altijd met een mooie tegenstander. En uh, wie weet, wie weet gaan ze we naar de finale. Charles Urbanis. Ze... dank. Oké, okay, graag en, uh, gedaan. En slaap lekker straks. Jo. Een wedstrijdje. Mooie goal, jongens. Een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 En staatssecretaris Kleinsma wil dat er een pensioenregeling komt voor ZZP'ers. Zelfstandigen zorgen slecht voor hun pensioen... en daarom wil ze een collectieve pensioenregeling voor ZZP'ers opzetten. Daarnaast wil Kleinsma voorkomen dat zelfstandigen hun pensioen moeten opeten... als ze in de bijstand komen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Hubert. Vannacht komen er in het noorden geregeld opklaringen voor... en de minima liggen daar, zeker als het opklaart, net iets onder het vriespunt. In het zuiden trekt bewolking binnen en blijft het kwik op een graad of twee steken. Er staat een zwak tot matige oostelijke wind, op de wadden waait het harder. Morgen is er veel bewolking, later op de dag schijnt de zon af en toe, vooral in het oosten. In de ochtend valt er wat regen in het midden en zuiden. En in de middag kunnen er in deze gebieden af en toe buien vallen. In het noorden, zeker het noordoosten, blijft het gedurende de dag droog. Maar in de avond kan ook daar neerslag vallen. En dankzij lage temperaturen mogelijk ook in de vorm van wat natte sneeuw. Er staat een zwak tot matige wind uit het meest oostelijke richting. En de temperatuur varieert nogal. Het wordt 3 graden op de Wadden en nog zo'n 10 graden in het zuiden. En die lente, daar moet u echt nog even op wachten. Want de eerste dagen ligt de kwik zelfs nog wat lager. En vriest het s'nachts op heel veel plaatsen licht. Bovendien overheerst eerst de bewolking. Maar later in de week gaan we de zon wat vaker zien. Verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. Het is een normale avondspits. In totaal 90 kilometer file. De meeste verdraging zit rondom Rotterdam. Een paar dingen vallen op. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Die is dicht bij de wijkertunnel na een aanrijding. Inmiddels vanaf de afrit Haarlem Zuid tot aan de wijkertunnel 8 kilometer file. Verkeer richting Alkmaar kan het beste omrijden via de A22 via de Velsertunnel. Er was ook een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Leuze nog 6 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Ook een aanrijding. Bij Soss Sassenheim is de weg zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Vanaf de afwit Noordwijkerhout tot aan Sassenheim staat 2 kilometer. Meneer, die mega-order waar we al maanden aan werken, die is er juist gecanceld.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 Vijf minuten over half zes. We hadden het al eerder over Cyprus, deze uitzending. Het verplicht meebetalen door de spaarders aan het reddingsplan... voor de banken in Cyprus, op Cyprus, zorgt voor die onrust. Uh, niet alleen daar, ook daarbuiten. Politici en economen wijzen bijvoorbeeld naar Italië en Spanje. Dus contact nu met correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, worden ze in Spanje zenuwachtig over het nieuws uh, vanaf Cyprus... Ze worden wel een beetje zenuwachtig. De politiek vooral. Die probeert op dit moment zoveel mogelijk te sussen. Een woordvoerder van de regering zei vanmiddag... dat Spanje niet te vergelijken is met Cyprus. Want dat het er in Spanje juist net weer wat beter lijkt te gaan. Dat Spanje aan het opkrabbelen is. En ook dat de voorwaarden van de bankensteun die hier naartoe is gekomen... dat daar niet ineens iets aan kan veranderen. En deskundigen zeggen ook van het zal wel meevallen. De Spanjaarden hebben hun portie wel gehad vorig jaar met die bankensteun... Toen ook heel veel uh, aandeelhouders hun, hun geld kwijtraken. Niet hun spaargeld, maar wel hun geld in aandelen. Maar goed, ja, de, de angst is wel natuurlijk dat spaarders hier alsnog gaan denken... wat als dat daar kan gebeuren, uh, dan kan dat ook hier gebeuren als het alsnog misgaat. Komen ze dan naar mijn spaarcenten? Ik denk dat ik het maar weghaal. Uh, ja, en als mensen het massaal van de bank gaan halen... dan gaat die financiële sector hier weer wiebelen. En daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Nee, even voor de goede orde, dat is nu dus nog niet aan de hand... Nee, dat is nu nog niet aan de hand. Het is niet zo dat hier rijen uh, voor de pinautomaten staan, zoals deskundigen deskundige dus al zeiden. Uh, het lijkt erop dat, dat mensen denken van nou, we zijn hier nu juist bezig om, om eruit te komen. Um, onze financiële sector is juist weer wat gezond aan het worden. Ja, de politiek is daarmee bezig in ieder geval om de mensen daar ook van te overtuigen. Rob Zoutberg, onze correspondent in Rome. Rob, hoe, hoe is dat in Italië? Uh, zijn de Italianen bezorgd over die berichten vanaf Cyprus? Ja, bezorgd wel, maar als je hier in de kranten kijkt... dan staat daarboven heel andere berichten. De zorgen die de Italianen hebben over de komst van hun nieuwe regering... dat duurt maar en dat duurt maar. En die nieuwe regering is toch echt hard nodig... om de zwakke economie hier weer vlot te trekken. Nodig ook voor een dialoog natuurlijk met Brussel... om te gaan, verder te gaan praten over hervormingen en bezuinigingen... in een land, in dit Italië, waar de staatsschuld... dat weten we sinds een paar dagen... nu is opgelopen tot het ongekende 2.000. 22 miljard euro. Ik kan bijna niet uitspreken. is een ongekend bedrag. Je snapt dat moet allemaal gefinancierd worden. En daardoor snap je ook de zorg en de onzekerheid over ja, die zwakke euro-landen. Waaronder dus ook Italië. Want een land dat zelf al zo in de problemen zit. Heeft natuurlijk nog veel minder geld om een bank te redden. Mocht dat nodig zijn. Zodat er een run zou ontstaan. Gelukkig, uh, uh, Lucelle, daar is hier ook nog geen sprake van. Nee, zag je wel een reactie op de beurs in Milaan, op, op al dat nieuws uh, vanuit Europa en Cyprus? Nou ja, meteen. Hè, vanmorgen uh, Die beurs die kelderde aanvankelijk met 2,5%. Vanmorgen was de eerste reactie. Maar dat werd gelukkig wel in de loop van de dag gecorrigeerd. Het verlies staat nu op 1,2%. Datzelfde zag je bij de staatsleningen op 10 jaar. Hè. Dat was flinke paniek vanmorgen. Dat schoot omhoog, dat renteverschil met Duitsland. Het staat nu op 4,6 procent. Let wel, dat is drie keer zoveel als bij ons in Nederland. Maar gelukkig is die 4,6 procent nog ver weg van het record van dik 7 procent eind 2011. Ja, Jessica van Spengen, de, de beursdag in Ma Madrid, hoe verliep die? Schommelde hier ook uh, behoorlijk. Uh, liep op uh, tot een uh, verlies van 3%. Uh, maar dat, dat, hij is uiteindelijk uh, nu nog bezig. Dus uh, hij uh, staat nu zo'n beetje op min 1,1%. Um, en die, die tienjaarsobligaties, die reageerden ook flink. Schoten flink omhoog, maar zakten wel weer flink terug naar 4,9%. Um, het lijkt erop dat toch de onderhandelingen in Cyprus, die natuurlijk zijn opgeschort nu, dat dat allemaal wel weer iets rustiger gemaakt ook hier in Spanje. Jessica van Spengen hoorde u en Rob Zoutberg. We gaan nog even door op het beursnieuws. Uh, zoals gezegd, Cyprus was een belangrijk onderwerp. Uh, de aandelenmarkten openden vanmorgen lager ten opzichte van vrijdag. Dat zag je bijna overal. Erik Maurits is beursexpert van de Royal Bank of Scotland. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Ja, want de AIX in Amsterdam die stond de hele dag in de min. Hoe, hoe is die uiteindelijk geëindigd, gesloten? Ja, die, uh, die stond inderdaad de hele dag op de min, maar die ging wel langzaam omhoog. En die is maar met een klein minnetje geëindigd. Dus in de loop van de dag ging het langzaam omhoog. Ja, en is, is daar dan een, een logische verklaring voor? Dat is altijd even zoeken. En vooral achteraf uh, eenvoudiger. Maar uh, de verklaring is eigenlijk dat in de loop van de dag kwamen berichten naar buiten dat ze misschien het iets anders gaan aanpakken in Cyprus. Uh, en de paniek lijkt toch ook wel een beetje mee te vallen vooralsnog. En dat heeft dan te maken met de berichten dat kleine spaarders misschien toch... Hè, kleine spaarders, maar mensen onder de ton... misschien toch ontzien gaan worden op Cyprus op een of andere manier. Ja, ontzien of in ieder geval minder hoeven bij te dragen. En daarnaast is er wellicht ook het gevoel dat het misschien inderdaad zo is... zoals gisteren al gemeld werd, dat Cyprus uniek is. Maar de angst blijft wel dat het een uh, precedent schept. Ja, want als je naar de banken kijkt... De Europese banken hè, op de beurs, Hoe, wat zag je daar? Ja, die behoorden tot de grootste dalers. Omdat er natuurlijk toch een, uh, een, een angst is dat dit mogelijk gaat leiden... tot uh, spaarders ook in andere landen hun geld van de bank gaan halen. Ja, en dat zijn dan vooral sentimenten, want uh, angsten... want er zijn nog geen feiten die dat verder staven. Nee, zeker niet. En in Cyprus zijn natuurlijk de banken nog dicht. En waarschijnlijk morgen ook dicht als er uh, gestemd gaat worden. Ja, woensdag uh, ook nog? Woensdag ook uh, nog? Ja. Precies. Uh, en dan, dan zal je het pas zien. Maar verder is er nog geen, uh, zijn er nog geen bankruns uh, bekend. Althans bij mij niet. Nee, zoals we hoorden ook niet in Italië, ook niet in Spanje. Die, die onduidelijkheid nog even, uh, die nog even zal aanhouden... Hè, in verband met het parlement uh, op Cyprus dat nog moet stemmen. Kan je verwachten dat morgen ook weer een beetje de, de handelsdag beïnvloedt? Ja, hoe langer het duurt, eigenlijk hoe onzeker het is. En dat zou in principe slecht zijn. Uh, tegelijkertijd, uh, als er inderdaad bankruns overal uitblijven en, en iedereen went een beetje aan het idee en denkt uiteindelijk dat Cyprus toch dit zal accepteren, dan uh, kan het eigenlijk net zoals eerder dit jaar met die Italiaanse verkiezingen gebeuren, gebeurde, kan het best zijn dat de markt eigenlijk het uh, al inprijst en dat we rustig weer uh, verder gaan. Tot de orde van de dag overgaan. Erik exact. Maurits, dankjewel van de, de Royal Bank of Scotland. Graag gedaan. I am a man you see and one day I will be alive in the morning sun.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 From the planet Earth. In an opera house, but I'm alive. Een hit van de sportzomer, Lion in the Morning Sun, Will and the People. Het 1500 meter kuchje. Bijna alle schaatsers hebben daar last van op topniveau. Veel schaatsers nemen daarom een pufje uit een astma apparaatje Of dat werkt, dat is alleen de vraag. In het TIAF-stadion in Heerenveen werden schaatsers daarom getest. En Trudy van Rijswijk, ze schaatsen niet zelf volgens mij, maar dat gaan we horen. Ze volgden in ieder geval twee 1500 meter dames. heel weekend... Er zit een schaatser in een leermachine met een knijper op de neus. Klopt. Kan jij vertellen wat het probleem nou precies is na nou, die 1500 meter? Het kuchje. Dat je een hele zere keel hebt. Meestal heb je wel een bloedsmaak in je mond. Omdat je zo diep gaat. Ik heb wel dat ik niet meer ophoud met kuchen de eerste half uur na een uh, 1500 meter. En als je nou nou voor zou stellen als je de 1500 meter gaat schaatsen. Dat het de drie kilometer is. Zou dat helpen? Nee, nee, want nou ja, als je hem rustiger schaatst, waarschijnlijk wel. Maar dan win je niet? Nee, precies. Dus uh, je wilde wel alles uithalen natuurlijk. Want dat is het probleem van die 1500 meter, hè? Het is bijna een sprint, maar ja. toch niet? Nee, precies. Jean doet het onderzoek. Is dat probleem op te lossen? We gaan nu in ieder geval een veelgebruikte tactiek van topschaatsers testen. Dat is eigenlijk uh, nooit echt getest uh, of het überhaupt veilig is, of het werkt. Uh, en ik ga kijken of dat vernevelen zin heeft. Ja. Dat doen we met een apparaatje, daar zit zout water in... en dat vernevelen we en dat kun je inademen... en daarmee willen we kijken of dat zout water zin heeft. Je zou ook kunnen zeggen... misschien is die 1500 meter niet de beste afstand om te schaatsen. Laat maar zitten. Ik weet niet of dat schaatsport daar heel blij mee wordt. Dat is als sportartsenopleiding zijn en niet mijn voorkeur, nee. Even later wordt er geschaatst... door Emke Vormeer en Monique Kleinstra 1500 meter... 2.05 en 2.07. Nou, flink geschaafd dus. En? De kuch? Ja, maar die had ik al een beetje, dus nog erg. Uh, ja, ik voel hem wel. Ja? En jij? Voel je hem? Ik voel hem zeker, ja. Jeetje. Buitenadem. Ja. Nou, we gaan kijken of het helpt, jongens. Ja, ja dus we zullen zien. We hebben er nog tijd om te doen? Impje zit nu met een inhaleringsapparaatje. Zoutwater, lekker warm. Damp komt eruit. En? Ja, scheelt het? <laughs> zo, wat ik zo voel niet, nee. Mm -mm. Dus. Het is ook maar een vraag, hè. En je kucht nou behoorlijk. <kwijntje> Als ik het zo hoor, is het inderdaad heel verstandig... om het eerst eens wetenschappelijk te bewijzen dat het werkt. Een uh, 1500 meter kuchtje. U hoorde verslag van Trudy van Rijswijk vanuit Heerenveen. De politieke actualiteit neem ik vandaag door met Boris van der Ham. Tot vorig jaar Kamerlid voor D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil toch even beginnen met Dijsselbloem, hoor. De man van het weekend wel een beetje in de dag misschien. Ja. Hij dacht er een halve dag in de week mee kwijt te zijn... met het voorzitterschap van de eurogroep in Europa. Maar ik denk dat het hem inmiddels vies tegenvalt. Ja, ik denk het ook. De afgelopen dagen is hij daar ongetwijfeld... heel veel mee bezig geweest. Hij heeft nachten door vergaderd, geloof ik. Dus wat dat betreft, um, ja, uh, als er echt een nood aan de man is... zal hij dus iets meer tijd eraan moeten besteden. Ja, u heeft hem vanmiddag nog gezien, hè? Hoe, hoe zat hij erbij? Ja, toevallig, ik was bij een informele bijeenkomst waar hij ook even kort was. En hij zei ook, ik moet heel veel telefoneren, dus ik heb maar korte tijd. Ja, ik ken Jeroen Dijsselbloem vrij goed, want ik heb een jaar lang met hem in een commissie gezeten. En hij zag er relatief goed uit, hoor. Vrij uh, opgewekt. Ik weet niet of hij helemaal uitgerust was, maar hij was er nog goed bij. Ja, want hoe, hoe, hoe doet hij dit soort dingen in drukke tijden? Blijft blijf rustig, volgens mij, als ik hem zo zie. Ja, het is een hele... Together man hoor, wat dat betreft. Het is, um, Together man? Ja, bij elkaar. Leg eens uit. Ja, nou ja, goed in ieder geval. Dus niet heel erg van de, van de gedoetjes enzovoort. Ik denk dat hij wel vrij, um, uh, vrij vrij direct optreedt in dit soort zaken. En zich niet het hoofd op hol laat, laat maken. Dat, nee. zo, zo ken ik hem wel. Geen bijzaken verder uh, nee, erbij ik het niet. Nee. nee. Hij laat ook dingen over aan Frans Wekers, hè, de staatssecretaris van Financiën. Want kan je nou eigenlijk zeggen dat Nederland in feite de minister kwijt is. Nou ja, daar is wel even voor gevreesd, hè, toen die eurovoorzitter werd... Maar um, ja, ik denk in de praktijk zie je dat bewindspersonen... heel weinig geneigd zijn om dingen echt af te staan. Dus als er echt iets aan nood aan de man is, dan zal Wekers optreden. Maar ik denk dat formeel hij nog heel veel dingen bij zich houdt. Want op het moment dat je het kwijt bent aan een ander bewindspersoon... dan ben je het ook voor altijd kwijt. En zo zit hij niet in elkaar? En Zo zitten zit politici meestal niet in elkaar en zeker niet uh, Jeroen Dijsselbloem. Nee, dus ik denk gaat dat de hij gaat controle had... over alles willen ja, houden. Ja, ja nou, goed, dat is uh, denk ik ook heel belangrijk als minister van Financiën. Maar ik denk dat hij heel veel dingen bij zich houdt... En hooguit in noodgevallen zich even laat vervangen. Maar het helemaal overgeven, een portefeuille, daar is de man en de positie niet voor. Nee, vanavond uh, moet u weer bellen met de eurogroep. Want misschien dat die, die regeling met Cyprus voor de banken alsnog wordt aangepast. Uh, ja. Daar is veel om te doen. Vindt u het nou goed uit te leggen in Europa dat spaarders meebetalen op Cyprus? Wat, wat doet dat met het vertrouwen in de politiek, denkt u? Nou ja, goed. Ik kan zeggen dat in Cyprus natuurlijk jarenlang er een... Uh, probleem is gerezen met die bankensector. Die is acht keer zo groot als het, als het bruto nationaal product. Hè? Dus dat is een die enorme sector. Die bankensector. Um, ja, dat stond toch ook een beetje bekend als een plek waar je makkelijk zwart geld naar wit geld kon wassen. Dus op, een, op het moment dat je dat hebt en er moet ingegrepen worden, dan mag je natuurlijk ook best van de bevolking, maar ook van mensen die hun geld daar op die bankrekening hebben bestaan, iets vragen. Er zijn ook heel veel Russen bijvoorbeeld die hun uh, geld daar hebben gesteld. Dat is voor een deel zijn het integere mensen, maar voor voor een deel zit daar ook soms zwart geld bij. Ja, waarvan je toch kan zeggen. betaal dan ook maar wat mee aan het oplossen van dit probleem. Dus ik vind het zeer goed uit te leggen. dat je, hè, als je dat een beetje. Eh, progressief doet, hè, dat je iets bij, uh, bijdraagt aan het oplossen van dat probleem. En wat is dan progressief? Nou ja, dat de kleine spaarde onder de 20.000 euro... dat hij minder betaalt dan iemand uh, boven de ton. He, dat je dat een beetje opbouwt, dat bedrag... of die, dat percentage wat je mee, moet bijdragen. Daar wordt geloof ik nu informeel over gesproken. Althans, dat lees je in de kranten. Uh, de, dat hoorde de, u misschien ook van Jeroen nee, Duitsel, ju maar dat niet, mag hoor. u natuurlijk niet zeggen. Nee hoor, helemaal niet. Hij zegt er helemaal niets over. Dat lees ik echt uit de krant. en ja, De, de officiële mensen zeggen erover, er is nog helemaal niets afgesproken dus uh, ga daar maar niet vanuit. Uh, maar dat, dat lees je dan allemaal. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik geloof dat vanuit Europa is gezegd, maakt me niet uit hoe het geld op tafel komt. Als het maar op, op tafel komt, hoe je dan verdeelt, moeten jullie zelf uitmaken. Ja, en de SP CDA willen in ieder geval morgen hem aan de tand voelen in de Tweede Kamer. Kan ja. de Kamer hier nog een rol in spelen? Kan je zo'n afspraak met, met Cyprus torpederen, als je zou willen, als Kamer? Ja, dat ligt een beetje aan hoe het aan de Kamer wordt aangeboden. Als het een soort van nieuw verdrag is, dan kan je daar iets tegen inbrengen. Maar de verwachting is niet dat de Kamer daar niet mee akkoord gaat. Het is natuurlijk altijd een noodsituatie. Er moet snel gehandeld worden. Dat heb je ook bij de commissie de Wit gezien. Dat onder druk natuurlijk ook wel eens fouten worden gemaakt. Maar je kan het de minister van Financiën en ook niet tijdens zo'n zo bijeenkomst uh, internationaal kwalijk nemen... dat er snel besluiten genomen moeten worden. Want anders gaat het fout. Dat is morgen in de Kamer. Uh, tenminste, als die vragen worden goedgekeurd. Maar het zou zomaar kunnen natuurlijk als je naar de actualiteit kijkt. Um, woensdag. Dan is er een debat over godslastering in de ja, Tweede Kamer. Ja. Het verbod daarop. Uh, en dan met u ook weer even terug in de ja, Kamer. Nou, als Kamerlid heb ik nog het initiatiefwetsvoorstel geschreven... en ook tot de Kamer gebracht... om dat artikeltje in de strafrecht om dat te gaan schrappen. He, in 1932 is er een verbod op smalende godslastering ingevoerd door de opa... van de huidige vicevoorzitter van de Raad van State, meneer Donner... Toen was hij ook minister van Justitie, zijn opa. En die heeft dat destijds ingevoerd. En er is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Hè, bij de invoering daarvan, maar ook de afgelopen jaren. Mm -hmm. rond de dood van de, de moord op Theo van Gocht. Toen wilde de, de jonge donner het weer. eigenlijk oppoetsen dat wetje. En weer uh, inbrengen om uh, gods, uh, godsdiensten te beschermen. Nou, toen heb ik het initiatief genomen om dat weer gaan af te schaffen. Nou, ik ben daar aankomende woensdag bij. Maar het interessante is, er is heel veel gedoe geweest. Ook de afgelopen jaren dat de VVD. maar ook andere partijen. Um, eigenlijk af en toe hebben gezegd... Ja, we, we wachten nog even met dit wetje te schrappen... Uh, uit eerbied ja, voor de, bijvoorbeeld de SGP en de ChristenUnie. En het interessante is dat in 1932 die SGP... die nu heel erg streeft om die wet in orde te houden... dat hij in 1932 tegen de invoering van die wet heeft gestemd. Dat is heel opvallend. En ze deden dat omdat ze zeiden... Ja, als nou straks smalende godslastering... Uh, strafbaar wordt gemaakt, dan kunnen wij niet meer fulmineren... tegen het Rooms-katholicisme. Want ja. zij zeggen ja, die Rooms-katholieken... dat zijn eigenlijk uh, de grootste blasfemische types die je maar kan vinden. Hè. Zij geloven bijvoorbeeld in de hostie, dat een stukje brood... dat dat eigenlijk God is. En dan zegt bijvoorbeeld de heer Zand van de SGP in dat debat... en zo waar meneer de voorzitter, dat deze minister... die zich gereformeerd noemt, dat is dus die minister Donner... zal meehelpen dat het pad gebaand wordt om mensen... die den broodgod van den ouwel met woord en daad verfoeien... voor een rechter te brengen... Hier smaalt de gereformeerde niet, maar rooft Rome Christus zijn eer. Dat werd door dus de SGP gezegd en uh, te schelden op het Rooms-katholicisme. Oh, en nu zijn ze de grootste verdedigers om die wet te houden. Uh, het kan verkeren in de nacht. Het kan verkeren. U bent goed geprepareerd voor woensdag. En uh, uh, het zal mij niet verbazen als dit nog even opduikt uit 1932. Dank, in ieder geval uh, Boris van der Ham. Goedemiddag. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Uh, Jan van de Putten. In Amsterdam-Nieuw-West krijgen jonge criminelen die hun straf hebben uitgezeten... een nieuwe kans, schrijft het parool, een woning, een baan en een nieuwe dagbesteding. De eerste jongeren krijgen donderdag woonruimte. Het gaat om jonge veelplegers uit de zogenoemde top 600. Dat zijn vaak jongens met psychische problemen, verslaving zonder diploma's. En de bedoeling van dit project is het doorbreken van de vicieuze cirkel waar ze in zitten. Het besnijden van jongetjes op niet-medische gronden is onnodig. Dat vinden 38 Europese artsen, onder wie twee Nederlanders schrijft NRC Handelsblad. Amerikaanse artsen zijn juist voor besnijden, omdat dat infecties zou helpen voorkomen. De Europese artsen zijn tegen, omdat het kind niet zelf over de ingreep kan beslissen. In Nederland worden jaarlijks 10.000 islamitische kleuters besneden en 50 tot 100 Joodse kinderen. Mr. Humphreys, Mrs. Slocum, Mr. Brahms, young Mr. Grace... natuurlijk Captain Peacock, figuur uit de legendarische Britse tv-comedy... Wordt u al geholpen? Vandaag werd bekend dat Captain Peacock is overleden. Acteur Frank Thornton. Hij was de laatste overgebleven acteur van Het Eerste Uur. En hij had het in de serie vaak aan de stok met de jonge honden van de modeafdeling, zoals met Mr. Humphreys. Mr. Humphreys, are you free? I'm busy pricing my ties, Captain Peacock. The gentleman wishes to try our dress. I'm free. Frank Thornton, Captain Peacock, was 92. En in eigen land overleed Jantje Koopmans, de zanger met de strooie hoed. Met zijn feesten en partijenrepertoire was hij graag een graag geziene gast in Opvolle Toeren. Koopmans echte naam was trouwens Johannes van Eersel en hij is 89 geworden. De eens zo respectabele Britse krant, de Times, gaat diep door het stof. De mooie sportprimeur van vorige week. Een nieuwe lucratieve voetbalcompetitie in Qatar was helemaal nep. Europese topclubs zoals Barcelona, Manchester United... zouden in Qatar honderden miljoenen kunnen verdienen. Het was te mooi om waar te zijn. Later bleek dat het verhaal uit de dikke duim kwam van een Fransman... iemand van een satirische website. Een journalistieke nachtmerrie, zegt de Times. We steken onze handen omhoog, we geven onze fouten toe. In de Boekenweek is het altijd prettig als er over de literatuur... een nieuwtje valt te melden. Wel nu, de Volkskrant schrijft op de website... dat er een speelfilm wordt gemaakt van Tonio... de geluimde bestseller van Afta van der Heijden. Tonio gaat over de dood van zijn zoon, zijn enige zoon. Zelden is in een Nederlandse roman het grootste verdriet... dat de ouders kan overkomen, zo indringend beschreven... zeggen de filmproducenten. Volgens de krant komt de film binnenkort in de bioscoop. En Tonio wordt trouwens ook in het Engels vertaald. Dat is mooi. Er is nog een dode potvis aangespoeld in Granada, Zuidoost, Spanje. Het slachtoffer geworden van afval staat in Olive Press. De beest had tientallen lappen plastic in zijn maag. Bij elkaar 18 kilo. 9 meter touw, twee tuinslangen, twee bloempotten en een spuitbus. Dat hou je niet vol als potvis. Tot zo over het mediaoverzicht. Na zessen dan gaan we met zzp'ers praten over de plannen... die er zijn voor een collectief pensioen. Tot zo.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 In Nederland moet alles grijs, grauw en in de maat. En wie van de norm afwijkt, krijgt met de welstandscommissie te maken. Het tragische verhaal van de man die zijn dak niet groen mocht verven. Vanavond om vijf uur half negen op Nederland 2 bij de VPRO. Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Toch? Of nee? Jawel, die auto voor ons is toch rood? Slecht zicht, daar komen nog wel eens ongelukken van.